They bring me zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Thank you for coming home. Sorry that the cheers are all warm. I left them here. I could have sworn. These are my salad days. Maybe you turn away.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 Maak ze naambaar van de zonschijns. Dus pak je, pak je radio. ben naar het Frans. En zet hem op 106.9. 106.9 Zie je 24 uur per dag hete zomerwurz. www.zfmzandvoort.nl your love.